12 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Goedemiddag. ProRail gaf te weinig uit aan onderhoud van het spoor... zegt de Algemene Rekenkamer. Europese beurzen, zo'n 2% in de min. En een trio deelt de Nobelprijs Geneeskunde voor onderzoek immuunsysteem. Vanmiddag krijgen we wolkenvelden, maar ook zonnige perioden. Het zuidoosten heeft dan de meeste zon en in het noordwesten kan het een beetje regenen. Het wordt 19 graden op de wadden tot 23 in het binnenland. Morgen is het dan bewolkt, er is kans op wat regen. En het wordt 17 tot 20 graden en later in de week volop herfst met veel regen, wind en lage temperaturen. Eerst het spoor aan onderhoud en verbetering van het spoor... is de afgelopen jaren veel minder uitgegeven dan de bedoeling was. Dat stelt de Rekenkamer in een rapport dat zojuist openbaar is gemaakt. Verslaggever Wilco Boom, minder geld uitgeven, dat is toch eigenlijk goed nieuws? Ja, dat zou je wel kunnen denken. Maar volgens de Rekenkamer is dat in elk geval in dit, in, nu niet zo. Want het gaat om ruim 1 miljard euro op een totaal van ruim 11 miljard. En het probleem is volgens de Rekenkamer dat het niet is uitgegeven... terwijl het onderhoud wel nodig is en dat de Tweede Kamer niet goed wordt ingelicht... over hoe het zit met de besteding van dat geld... en waarom het niet is uitgegeven. Minister Schuls van Hagen, de minister van Infrastructuur... die heeft volgens de Rekenkamer te weinig grip op wat er gebeurt... bij ProRail, de beheerder van het spoorwegennet. En de minister is volgens de Rekenkamer ook niet erg voortvarend... als het om ProRail gaat. Een miljard dus, niet uitgegeven. Waar is dat geld dan heen gegaan? Nou, het is niet weg, het is niet in rook opgegaan. Het ligt gewoon nog op de plank. En het is niet uitgegeven omdat er grote projecten... Zijn waarbij vertraging wordt opgelopen. En dan gaat het bijvoorbeeld om projecten om meer treinen... over het bestaande spoor te laten rijden, het zogenaamde beter benutten. Ja, en wat er nu blijkt, is dat de industrie de installaties... die hiervoor nodig zijn, nog niet maakt. Ja, en daardoor loopt zo'n project dan vertraging op... Een ander punt is een nieuw veiligheidssysteem. Het blijkt dat er wel onderzoeken naar zijn uitgevoerd... naar zo'n beter systeem, maar dat er nog geen enkele veiligheidsinstallatie is vervangen. Dat geld ligt dus nog op de plank. Maar volgens de Rekenkamer is volstrekt onduidelijk hoe het nu verder gaat... met het veiligheidssysteem en hoe het moet met de verbeteringen... van de veiligheid op het spoor. Nou, tik op de vingers van de Rekenkamer dus... hoe wordt er op die kritiek gereageerd? Nou, minister Schultz-Van Hagen die neemt het eigenlijk nogal luchtig op. Volgens haar valt het allemaal wel mee... Uit de nog recentere cijfers van uh, ProRail blijkt volgens Schultz van Hagen... dat er veel minder niet is uitgegeven dan de Rekenkamer heeft vastgesteld. Ze belooft wel dat ze de informatie aan de Tweede Kamer wil gaan verbeteren. Maar ja, en volgens de Rekenkamer maakt haar reactie vooral duidelijk... dat de cijfermatige weergave van de plannen... en de uitvoering van het werk bij ProRail erg instabiel zijn. Kritiek dus van de Rekenkamer op het werk van ProRail en de uitgaven Wilco Bom. Op de Amsterdamse effectenbeurs worden over een breed front verliezen geleden. Bij de opening ging de AIX-index meteen bijna 3% omlaag. Rond 12 uur stond de beursbarometer nog steeds meer dan 2% in de min. Bij de hoofdfondsen is bank en verzekeraar ING... met een verlies van meer dan 5% de grootste daler. En Air France KLM leverde 4% in. En ook op de andere Europese beurzen is het verlies zo'n 2%. De Nobelprijs voor geneeskunde wordt dit jaar gedeeld door drie onderzoekers. Dat heeft het Nobelprijscomité een half uur geleden bekendgemaakt. The 2011 Nobel Prize in Physiology or Medicine shall be divided with one half jointly to Bruce Beutler and Jules Hoffman for their discoveries concerning the activation of innate immunity. And the other half to Ralph Steinman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 De Amerikaan Bruce Beutler en de Luxemburger Jules Hofman krijgen de prijs voor hun onderzoek naar aangeboren eigenschappen van het immuunsysteem. En de Canadees Ralph Steinman wordt onderscheiden voor zijn ontdekking van dendritische cellen, dendritische cellen, moet ik zeggen, die het afweersysteem activeren. En die wetenschappers moeten het geld delen: 1,1 miljoen euro. Want dat is aan de Nobelprijs verbonden. De komende dagen worden ook de Nobelprijzen toegekend voor natuurkunde, scheikunde, literatuur, vrede en. Economie. Energiebedrijf Nuon plaatst de komende twee jaar 36 windmolens in Flevoland. Het moet een van de grootste windmolenparken op het vasteland worden. Moederbedrijf van Nuon, Wattenval, investeert ruim 150 miljoen euro in dat park. Die molens die komen ten westen van Zeewolde. En ze staan op de landerijen van in totaal 63 boeren. En met de stroom van die nieuwe windmolens kunnen 188.000 huishoudens, huishoudens van energie worden voorzien. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten. Het noorden van Israël, daar zijn honderden Palestijnen de straat op gegaan... na de brandstichting in een moskee. Op de muren van die moskee was het woord wraak geschilderd. En volgens de Israëlische politie is de aanslag vermoedelijk... het werk van Joodse extremisten. Dat dorp waar het gebeurde ligt in een gebied waar het Israëlische leger... onlangs enkele huizen in aanbouw van Joden heeft gesloopt. Want die hadden geen vergunning om daar te bouwen. En ook in een andere moskee in de buurt is onlangs brand gesticht.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 Toevalu ligt in noorden van Nieuw-Zeeland en telt ongeveer 11.000 inwoners. En sommige eilandjes hebben nog voor maar twee dagen drinkwater. Nieuw-Zeeland schiet Toevalu te hulp. Onder meer door het sturen van Rode Kruishulpverleners. En ook wordt een aantal onziltingsmachines gestuurd. Postzegels worden volgend jaar duurder. Op 1 januari gaat het tarief voor een brief in Nederland met 4 cent omhoog. Tot 50 cent heeft PostNL bekendgemaakt.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 Het Nederlands elftal begint vandaag aan de voorbereiding op de EK-kwalificatieduels met Moldavië en Zweden. En rond deze tijd dienen de spelers zich te melden bij Huisterduin in Noordwijk. Verslaggever Bas Diggeler is iedereen er al, Bas? Uh, nee, ze komen ook niet allemaal. In ieder geval voorlopig niet, want Maarten Stekelenburg, de keeper, die gaat zich vandaag niet in Noordwijk melden.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 Hinkelin Schreuder gaat toch door met zwemmen. De Olympische estafettekampioene van 2008... werd deze zomer uit de WK-selectie gezet... nadat coach Marcel Wouda de samenwerking verbrak... en toen overwoog Schreuder om te stoppen. Maar ze heeft nu onderdak gevonden bij een Zwitserse zwemclub. Daar gaat ze zich voorbereiden op de EK Korte Baan. En die is in december. Het is bijna tien over twaalf. We gaan naar de AWB Bij Antwaan, goedemiddag. Goedemiddag. De A6 Joure richting Emmeloord is dicht bij Oosterzee. is daar een flink ongeluk gebeurd. staat inmiddels file, 2 kilometer. De andere kant op loopt het ook vast. Vanuit Emmeloord tussen Band en Oosterzee 3 kilometer. verkeer van noord naar zuid kan het beste omrijden via Heerenveen en Zwolle. Bij Rotterdam is een ongeluk gebeurd op de A16 richting Rotterdam. knooppunt Terbrechtseplein, twee kilometer file, twee rijstroken zijn dicht. En de A50 van Arnhem naar Zwolle staat voor Apeldoorn-Noord, twee kilometer. En dat komt door een vrachtwagen met pech. Dit zijn nog een keer de hoofdpunten van het nieuws. Er is de afgelopen jaren veel minder geld uitgegeven aan het onderhoud van het spoor dan was beloofd. Volgens de Algemene Rekenkamer heeft spoorbeheerder ProRail mogelijk ruim 1 miljard euro niet besteed. Op de Amsterdamse effectenbeurs wordt over een breed front verlies geleden. En de Nobelprijs voor Geneeskunde wordt dit jaar gedeeld door drie onderzoekers... voor onderzoek naar het immuunsysteem. Dat was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen de NCRV met lunch.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 Er stond een paar jaar geleden zowaar opschudding over het al dan niet verdwijnen van het TV-spelletje Lingo. Premier Balkende bemoeide zich ermee. Prins Bernhard bleek een fan van de presentatrice. Kortom, Lingo is in gezondheid 23 jaar oud geworden en bestaat nog steeds. In het forum Max van Wezel en Kees Schaapman, oud VPO-radiohoofd. We gaan het onder meer hebben over de jaarlijkse hoogmis voor TV en radio, de televisiering. Alle kandidaten hebben flink campagne gevoerd voor de nominatie. En nomineer The Voice of Holland voor de Gouden Televisiering 2011. Het heeft zijn vruchten afgeworpen voor de Wie is de Mol Football International. En u hoorde op voetbal The Voice of Holland. Maar hoeveel is die ring nog waard als iedereen met één muisklik op je kan stemmen? Internationale Nieuwsquiz schuift Ad van der Hoeve als kandidaat aan. Als je ook meedoen aan de quiz en de nieuwscanner van deze week worden dat kan. Mail dan uw naam en uw telefoonnummer naar nationale nieuwsquiz.ncv.nl. Dit is Radio 1. Lunch. Voor vanavond is het voor Lingo-kijkers even goed opletten. Ze zien opeens Robert ten Brink achter de desk van Lingo. De hele maand zendt de trots namelijk oude afleveringen uit onder de naam Lingo Classics met Robert ten Brink, François Boulanger, Nens en Lucille Werner. Het programma is na 23 jaar eigenlijk niet meer weg te denken van de Nederlandse televisie. Ook werd het voortbestaan dus een paar keer bedreigd. De allereerste aflevering van Lingo in 1989 klonk zo. Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. Ja, We gaan nu even laten horen hoe die eerste aflevering van Lingo klonk. We gaan terug naar het jaar 1989. Um, alweer enige tijd geleden. En dat klonk zo. Moet u dit woord van vijf letters raden, het begint met een G. Genot. G-E-N-O-T. Dat is niet het goede woord, maar de vierkantjes om de letters G en E... betekenen dat die letters in het woord voorkomen... en op de goede plaats staan. De N, de O en de T komen helemaal niet in het woord voor. Probeer het nog eens. Eh, uh, geval. G-E-V-A-L. Nog niet goed. De G en de E staan nog steeds op de juiste plaats... en het cirkeltje geeft aan dat de L wel in het woord voorkomt... maar niet op de juiste plaats staat. Nog een keer. Geluk. G-E-L-U-K. Dat is het goede woord. Zo wordt lingo dus gespeeld. En hier is uw presentator, Robert ten Brink. Dank u wel. Hallo allemaal en goedenavond. Dit is Lingo. Pas op, want Lingo verleidt u met letters. Dit is Lingo. Lingo verleidt u met letters. Ik heb Lucille Werner aan de telefoon, de huidige presentatrice. Goedemiddag, Lucille. Een hele goede middag. Hallo. Ben je ook verleid door de letters en heb je daarom ja gezegd? Nou ja, ik moet je zeggen dat je natuurlijk heel makkelijk verleid wordt door Lingo. Het is uh, ja, zo'n lekker spelletje om te spelen, lekker laag, laagdrempelig. Er gebeurt altijd wel wat, dus uh, ja, mensen zijn er... Uh... Al jaren door verleid en dat is natuurlijk heerlijk om dan zo'n programma te mogen presenteren. Hoe ben je erbij betrokken geraakt? Ik ben, ik ben gevraagd, ik heb een uh, screen-test gedaan. Dat was niet de allerbeste, moet je zeggen, <laughs> maar uh, dat deed ik uh, ja, zeg maar zo'n zes jaar geleden. En toen uh, hebben ze me uh, gevraagd om het, uh, om het te doen en dat Waar... vond ik ontzettend leuk. Waarom ging die screen-test niet zo goed? Nou, ik was op vakantie. Ik zat in Spanje. Ik had uh, mijn papieren allemaal niet uh, bij de hand. en Er was een bandje opgestuurd wat niet uh, aangekomen was. Het was allemaal drama. En je denkt dan, dat doe je even. Maar dat doe je helemaal niet even. Want in, in Lingo zitten zoveel, ja, zoveel spelregels uh, verborgen. Dat, dat is niet iets wat je even zomaar uit je losse pols doet. Dus dat viel ook heel erg tegen. Maar uiteindelijk is het goed gekomen. Het, het is uiteindelijk goed gekomen. Uh, jij bent van Lingo gaan houden en de kijkers van Lingo ook van jou. Uh, hoe is het om dat spelletje te doen? Is, is het inderdaad makkelijk om te doen of is het juist heel moeilijk om te presenteren? Nou ja, je moet het niet onderschatten. Kijk, je moet je voorstellen, wij nemen acht Lingo's op per dag. En dat kun je alleen maar doen als er routine in zit. Routine in het team die het maakt en ook routine in de presentatie. En, en dat zit er enorm in. Het, het is echt een geoliede machine geworden en daarom is dat haalbaar. Maar Lingo moet je niet onderschatten, sowieso de kandidaten niet. Want ja, als je er staat, dan is het toch een stuk pittiger dan je denkt. Maar ook in de presentatie is het toch altijd weer alles in de gaten houden. Je wil af en toe de grap erin, je wil ook met taal bezig zijn. Dus al die combinaties bij elkaar, Nou, ik wil nou niet zeggen dat het hoge wiskunde is... maar... Ja, je moet, je moet altijd wel opletten. In het kader van 60 jaar televisie laten jullie 20 afleveringen uit het verleden zien. Uh, dat betekent mm -hmm. 80 kandidaten. Hebben jullie die 80 ook gebeld om te vragen of ze het wel waarderen dat ze weer te zien zijn? Ja, de, de, zeg maar, het hele team is achter al die kandidaten aangegaan. En uh, we hebben nog niet iedereen kunnen bereiken, maar iedereen wordt wel van tevoren gebeld. En op de hoogte gebracht van het feit dat ze er weer zijn. En ze reageren, de mensen die we tot nu toe hebben gesproken, ontzettend enthousiast dat ze weer uh, in Lingo te zien zijn. Allemaal happy-clappy. Allemaal happy classics. Ja. Ja, absoluut. De uh, Lingo Classics zijn tot uh, 28 oktober te zien. Laatste week uh, de beste afleveringen met jou. Ja. Um, is er één specifieke aflevering waar je met plezier aan terugdenkt? Nou, ik moet je zeggen dat dat toch wel de uitzending is geweest... dat uh, Jan Paparazzi en Robert Jensen uh, Lingo hebben gespeeld. En dat had natuurlijk ook de reden dat um, we in 2006 natuurlijk ontzettend ter discussie stonden. Want ja, Lingo dreigde van de buis af te gaan... En dan had ik een weddenschapje met Robert Jensen van, ja geef mij dan wat jonger publiek, want hij had een jonger publiek aan zich uh, verbonden natuurlijk door de programma's die hij deed. En daar stonden ze dan, Robert die nooit iets doet in alle programma's, samen met Jan Paparatsky. Ja, dat werd een hele hilarische uitzending, omdat ook de deal was dat ik een vrij pikant gekleed zou zijn en hij dat helemaal niet van mij verwachtte. Aha. Dus dat was wel een heel erg leuk momentje. En die ja. gaan wij ook weer uh, kunnen zien, diezelfde aflevering? Ja, absoluut, die nee? zal in mijn week te zien zijn. In jouw week? Maar ook onze, onze minister-president. Uh, onze ja. huidige minister En die, die ling lingo speelt. Dus um, ja, het beloven weer uh, vijf hele leuke lingo's te worden die laatste week. Maar zeker ook vanavond met Robert en Brink en met François en met Nens. Dat is toch allemaal heel erg leuk om iedereen weer even terug te zien. Luciel Werner, dankjewel. dankjewel. Dankjewel, bye bye. Bij het verschijnen van een nieuw boek komen er ook recensies. Dat hoort bij het verschijnen van een nieuw boek. De nieuwe roman van schrijver en auteur uh, Rick Lounsbach, Man, Meisje, Dood... Ik kreeg er verschillende. Eén daarvan uh, stond in de Groene, de Groen Amsterdammer... en was niet bepaald positief. Reden voor Rick Launsbach om een ingezonden brief te sturen. Rick Launsbach, goedemiddag. Goedemiddag. Wat was heel in het kort de strekking van die brief? Dat acteurs uh, van de literatuur af moeten blijven. U was, om het voorzichtig te zeggen, niet erg blij met wat er in de Groene stond. Nou, ik ben best bereid om uh, slechte pers te slikken. Dat zal ook niet voor het eerst zijn in mijn leven. Maar er is een verschil, vind ik, uh, of een recensent zich richt op de persoon... of zich richt op het product. En ik vond in dit geval uh, dat uh, Joost de Vries uh, ja, zich nadrukkelijk op de man speelde, de bal. Terwijl ik denk, van nou, heb het nou toch eens over dat boek. De schrijver Joost de Vries van de Groene Amsterdammer hebben we ook aan de telefoon. Goedemiddag. Hallo. U heeft op de man ges gespeeld? Ja, ik vind van niets. Maar dat, dat spreekt voor zich. Um, waar ik denk ik op is dat ik uh, mijn recensie begon met een stuk uh, over dat ik eigenlijk... en dat is gewoon iets dat niet se met zijn boek te maken heeft, maar iets dat ik gewoon meer waarneem. Is dat boeken steeds meer opgebouwd worden als films. Met uh, soort van teasertjes aan het begin en bepaalde, uh, bepaalde cliffhangers en zo. Dus daar ging mijn stuk. Uh, dat was eigenlijk de portée van mijn artikel. Want u vindt dat een niet-literaire vorm? Bedoelt u dat? Nou ja, de, de, soms kan heel goed werken hoor, die cliffhanger, zeker. Maar soms heeft het ook iets, iets geks dat je denkt van... Uh, wat heeft de schrijf in zijn hoofd gehad waar hij dit greef? Heeft hij een, een boek in zijn hoofd gehad of eigenlijk een film? En uh, nou, daar ging je natuurlijk nooit uh, ja of nee op antwoorden als recent, Maar dat is wel een vraag die je kunt stellen en dat heb ik gedaan. Rick Lansbach, kritiek moet kunnen. Zeker. Uh, maar wat ging, waarin ging hij nou precies te ver, behalve het op de man spelen dan? Nou, kijk, de, de, uh, ik vind het heel sportief dat uh, De Groene mijn, mijn brief geplaatst heeft deze week. Waarin ik, probeer uit, waarin ik weer heel uh, flauw het ook weer op de man speel. Omdat ik dan veronderstel dat we hier weer te maken hebben met een gefrustreerde auteur. Uh, ook dat is natuurlijk uh, gechargeerd. Uh, wat ik bedoel eigenlijk is dat... Uh, maar als u dat zegt, speelt u dan niet op de man? Wat zegt u? Als u dat zegt, speelt u dan niet op de man? Zeker wel, zeker wel. Maar wat <lacht> ik... Wat, <lacht> Dat, dan mag het ook, vind ik. Want als, je, als de recensie uh, een bepaalde beroepscode overschrijdt. dan vind ik dat de, de getroffenen uh, moet kunnen reageren. Uh, ik vind het prima als er critici zijn die proberen om diverse kunstuitingen te beoordelen. Maar als daar een grens overschreden wordt die dan het betamelijke achter zich laat. omdat er een aantal persoonlijke dingen worden besproken. of dingen die aantoonbaar niet waar zijn. dan vind ik het jammer dat de kunstkritiek uh, eigenlijk onaantastbaar is. En Joost de Vries, is dat zo? Is kunstkritiek, uh, het is uiteindelijk toch links of rechts om de mening van één individu, is de kunstkritiek niet heel eenzijdig? Uh, nee, vind ik eigenlijk niet. Kijk, dat is natuurlijk uh, de aard van het beestje zo gezegd. Uh, er is een kunstenaar die maakt een kunstwerk en er is een kunstcriticus die er zijn mening over geeft. Dat is gewoon zo'n nou, ja, spannende sender- en ontvanger-situatie. Uh, ja, ja zo, dat, zo. Kijk, dat is zo. Het is geen kwestie van hoor wederhoort het is geen kwestie van. Uh, uh, met de, de kunstmaker uh, in contact komen. Ik was toch? Nou, dat, waarom zou dat geen hoor en wederhoor kunnen zijn, vraag ik mij af. Omdat in dit geval, uh, je schrijft dan een, een jaar, twee jaar aan een boek. En meneer De Vries die besteedt daar dan uh, een, een paar middag aan om het boek door te lezen. En dan vervolgens nog misschien een uurtje om het artikel te schrijven. Bij een toneelvoorstelling of een film is diezelfde verhouding aan de hand. Uh, er zijn mensen die zijn ja, maar maanden. Dat wil jaren... dus ook volgens mij in de radio ook muziek. Ja, dat is gewoon hoe het werkt. Kijk, natuurlijk werk je jaren aan een boek. En het kost altijd meer tijd om een boek te schrijven dan om een boek te lezen. Uh, dus ja, dat, dat, die verhouding lijkt me logisch. Maar is het niet ja. zo, Joost de Vries, dat de recensenten wel onevenredig veel macht hebben? Nou ja, dat, dat, dat weet ik eigenlijk niet. Ik denk dat um, in, het, in het positieve geval hebben ze inderdaad uh, veel macht. In het positieve geval leent de lezer van hun recensie uh, zo serieus. In het positieve geval denkt de lezer, weet de lezer, vertrouwt de lezer, de recent, dat hij genoeg kennis heeft, uh, genoeg expertise in zijn vakgebied om een gedegen oordeel te geven over een kunstwerk. Rick Lansbach, ja, bent u dat... eigenlijk niet, niet uh, uh, een slechte verliezer? Ik ben een uitermate slechte verliezer en dat is terecht ook, omdat ik in dit geval vind dat ik ook niet dient te verliezen. Uh, meneer De Vries die heeft een aantal dingen genoemd in een blad dat gelezen wordt door, nou, laten we zeggen, 10.000 mensen of zoiets. En uh, die, die, die lezen dan iets over mijn boek wat niet waar is. En ik vind het dan lastig dat ik geen platform heb om daarop uh, ja. antwoord te maar weet geven. Wat dat er niet waar aan is. Uh, ik nou, bedoel, Jozef, het heel duidelijk voor dat elk lezer dat, dat, dat ik geen... mijn mening... Het is heel duidelijk dat ik als recensent mijn mening geef over een boek... Uh, en daar kan de lezer uh, zich door laten inpakken. Of ze kunnen zeggen, van, nou ja, ik, ik zie het liever zelf. Ik bedoel, dat nou, is gewoon de keuze van de lezer zelf. Ja, maar mijn punt is een beetje een, een principiële. Ik vind dat een recensent de betamelijkheid moet hebben... en ook de professionaliteit moet hebben om objectief te zijn... en uh, zijn eigen persoonlijke oordeel ondergeschikt te maken... Goed. aan datgene wat de lezers... Graag uh, willen weten ik, over ik, nieuw verschenen boeken. Ik hoor een lichte en... herhaling. Ik hoor ho een lichte herhaling in de discussie. Dat is mijn schuld. Uh, Rick Lausbach, tot slot. Uh, de brief, uh, uw brief is gepubliceerd in De Groene. Is het daarmee klaar over en uit? Of wilt u toch nog een bredere discussie hiermee? Nou, ik daag. Joost die zegt dat er geen raak observaties in deze 500 pagina's staan. Ik daag iedereen uit die het boek leest om hem een brief te schrijven en alle observaties die zij origineel en raak vinden. Ja. ...onder een ja, rijtje te zetten goed. en dan krijgt hij hele we dikke We die kunnen publiceren, okay. maar ik zie ze graag verschijnen. Oké, okay, goed. Okay, goed. Ik hoor twee sportieve verliezers. Joost de Vries van de Groene Amsterdammer en uh, schrijver en acteur Rick Launsbach ...die schreef het boek Man, Meisje, Dood, Oordeel vooral zelf, zou ik zeggen. Daar is ook een recensie trouwens in principe, ten principale voor bedoeld, geloof ik. Dank beiden. We gaan nog even wat media nieuwtjes met u uitwisselen. Het nieuwe programma van Wendy van Dijk. Obese heeft goed gescoord dit weekend. Ze volgt een aantal mensen dat extreem wil afvallen. Gisteravond keken 1,4 miljoen kijkers. En RTL noemt dat zeer succesvol. Volgens RTL beleefde de zender een ijzersterk weekend. Dat startte met 3,5 miljoen kijkers voor The Voice of Holland. En nu dus 1,4 miljoen kijkers voor het nieuwe programma van Wendy van Dijk. Uh, The Voice of Holland was met die 3,5 miljoen ook meteen het best bekeken programma van de afgelopen week. Het is misschien ontgaan, maar het WK-honkbal is aan de gang. Ook het Nederlands team is in Panama. Maar we lezen en horen in de mainstream media vrijwel niets over. Want er is zelfs geen enkele Nederlandse journalist mee om het toernooi te verslaan. De perschef van de Nederlandse Honkbalbond is in Nederland gebleven. Hans Meijer is de naam. De algemeen directeur van de bond. Goedemiddag. Goedemiddag. Geen verslaggever mee naar het WK Honkbal. En ook de algemeen directeur is nog gewoon hier. De algemeen directeur is gewoon hier. De technisch directeur Honkbal is natuurlijk wel mee. Uh, maar... Er is, er is geen niemand van de media mee. Nee, dat nee, klopt. Dus ook geen perschef van jullie? Ook geen persjef van ons. Uh, wij hebben uh, daartoe uh, moeten besluiten, want dat vinden we natuurlijk wel jammer. Uh, maar we hebben daartoe moeten besluiten om budgetaire redenen. Uh, wij uh, wisten pas heel laat uh, dat het WK alsnog doorging. Uh, en dat was ongeveer uh, april, mei. En uh, op dat moment uh, had, was het dus niet gebudgeteerd in dit jaar. En moesten we toch maar weer zien om, uh, om de, de, de financiën bij elkaar te krijgen. Dat is uh, overigens met hulp van, uh, van NOC in de in de zin, uh, is dat uh, uiteindelijk gelukkig gelukt. Maar waar, waar maar komt het, het gebeuren? consequenties. U het begint ermee dat het WK niet zeker was. Wat, wat, waarom is dat? Nou, dat heeft iets te maken met een discussie tussen de Wereldbond uh, en, uh, en Major League Baseball in Amerika. Uh, daar uh, uh, euh, wordt overlegd om te kijken of uh, nu we niet meer olympisch zijn en daardoor veel middelen missen uh, of we daar uh, een samenwerking kunnen laten ontstaan. En dat is nog niet gelukt, dus de IBAF heeft alsnog moeten besluiten om het WK door te laten gaan. Dat is het internationale honkbalbond. Uh, ja. Uh, niet meer olympisch betekent een financiële aanlating van niet tot Tokio en daarmee een marginalisering van de sport meteen? Uh, nou, wij proberen de, de sport nog steeds boven tafel te houden en dat is dan ook reden dat we uh, onze perschef en ook de materiaalman bijvoorbeeld, die vroeger altijd meeging, uh, niet hebben meegenomen omdat we de kosten die we moeten maken graag voor de sport maken. Begrijpt u dan dat de media uh, dit niet zo heel belangrijk vinden? Dat vind ik heel erg jammer. Uh, het heeft, uh, er zijn een paar sporten in Nederland die nu helemaal op de voorgrond staan en altijd de aandacht krijgen. Uh, en ik vind het dus jammer dat sporten als honkbal, waar we toch zesde op de wereldranglijst staan, uh, zo weinig aandacht krijgt. Ja. Is dat proces ons te keren? Want ik kan me voorstellen dat dit een beetje klinkt als een glijdende schaal. Uh, de prestatie zal het uh, natuurlijk uh, uh, wel weer goed doen, want op het moment dat blijkt dat wij straks uh, de, de, de kwart en halve finales halen... dan, uh, dan uh, gelukkig ontstaat er veelal meer aandacht, uh, ook vanuit de media. En uh, ik hoop daar dus weer op. Ja, ik hoop het met u, maar uh, nou, het wordt afwachten of dat gaat lukken, toch? Meer aandacht. Ja. Wat is eerst het volgende evenement? Dat is het uh, Europees Kampioenschap volgend jaar in Nederland. En, hoeveel, uh, en wanneer is dat? Dat is in september. Over september, september volgend jaar. Ik dacht september ja, hebben volgens mij al gehad. 2000, <laughs> was september 2012. September, oktober. Oh ja. Oké, okay, goed. Nou, en, en de accreditaties die worden nog niet uitgeschreven, neem ik aan. Nee, de, de, zover zijn we nog niet in de organisatie. Maar die wordt, de uitnodiging die zal toch uh, in januari wel bij de pers liggen. Hans Meyer, algemeen directeur van de uh, Honkbalbond. Dank u wel. Okay. We gaan zo meteen in ons mediaforum praten met Max van Wezel en Kees Schaapman. Onder andere ook weer even nog kort over het boek van Rick Launsbach en alles wat er omheen gebeurd is. U krijgt eerst de hoofdpunten van het nieuws van Jan van der Putten. Radio 1, het NOS-journaal wordt minder geld uitgegeven aan onderhoud van het spoor dan beloofd. Volgens de Algemene Rekenkamer heeft ProRail mogelijk ruim een miljard euro niet besteed... op een totaal van 11 miljard. En het ministerie heeft te weinig grip op ProRail, zegt de Rekenkamer. De Nobelprijs voor Geneeskunde wordt dit jaar gedeeld door drie onderzoekers... de Amerikaan Bruce Beutler, de Luxemburger Jules Hofman en de Canadees Ralph Steinman. Die krijgen hem voor hun werk op het gebied van immuunsystemen. Het lijk van een man dat gisteren in een vaart in Wolvega is gevonden... blijkt eerder te zijn opgegraven op de Rooms-Katholieke begraafplaats in Wolvega. Dat hebben de burgemeester en de politie bekendgemaakt op een persconferentie. De zoon van die overleden man is aangehouden. Hij wordt ervan verdacht zijn vader te hebben opgegraven en in de vaart gegooid. En in Flevoland komen de komende twee jaar 36 windmolens van Nuon. Dat moet een van de grootste windmolenparken op het vasteland worden. Die nieuwe windmolens kunnen energie leveren aan 88.000 huishoudens. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weeronline. Op dit moment zien we vooral wolkenvelden ten noorden van de grote rivieren. En lokaal is er kans op wat lichte regen. In het zuiden van het land is het juist zonnig. De temperatuur loopt vanmiddag uiteen van 19 graden in het noordwesten... tot 3 of 24 graden in het zuiden. De wind komt uit het zuidwesten en is overwegend matig van kracht. Maar in de loop van de middag en avond neemt de wind aan zee geleidelijk toe naar vrij krachtig tot krachtig. Vanavond breiden de opklaren zich uit en komende nacht is het vrij helder. De temperatuur daalt naar 15 graden aan zee en lokaal 11 diepe landinwaarts. Morgen op dinsdag dan overheerst de bewolking en valt er van tijd tot tijd wat lichte regen. De temperatuur blijft steken bij 17 graden op de wadden en 20 lokaal in het zuiden. Later in de week duiken we de herfst in met veel wind en regen. En ook de temperatuur gaat daarbij flink omlaag. ANDB verkeersinformatie: de A6 Joure richting Emmeloord is dicht tussen Oosterzee en Lemmer. Er is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Het opruimen van de ravage gaat nog wel een paar uur duren verkeer van noord naar zuid kan het beste omrijden via Heerenveen en Zwolle... over de A7, A32 en de A28. Staat Fiede vanuit Jouren tussen het afrit Sint-Nicolaasga en Oosterzee 4 kilometer. De andere kant op richting Jouren tussen Band en Oosterzee 3 kilometer. Bij Rotterdam is vertraging op de A16 van Breda naar Rotterdam. Voorknopend Brechtseplein 5 kilometer. Door een ongeluk met een vrachtwagen zijn twee rijstroken dicht. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. vandaag Max van Wezel, columnist bij Vrij Nederland... en presentator bij Radio 1, uw favoriete zender. En Kees Schaapman, journalist, voormalig hoofdredacteur van VPO Radio. Heren, beiden, welkom. Laten we even beginnen met, met Rick Launsbach. Uh, jullie hebben beiden neem ik aan geluisterd net naar het gesprek. Um, het gedoe over zijn boek en de recensie. Hoe kijken jullie er tegenaan? Ik, ik heb die recensie in de groene, moet ik zeggen... Met... Ik plezier gelezen. De, de, je kan zeggen dat het een scheldrecensie was. En daar hebben we niet een rijke traditie in sinds Lodewijk van Dijssel het, het, geloof ik, het genre vestigde. Ik, ik, ik herinner me dat ik ooit eens een, een, een scheldrecensie zelf heb geschreven voor Vrij Nederland. Het is het enige stuk bij Vrij Nederland wat ooit gewerkt en wat is. schreef Kees Schaapman toen? Ik, moet je, ik heb het verdrongen. Ik, ik weet wel dat het, het, het, het was... Een Meestal is de, is de traditie vrij sterk bij een aantal Nederlandse media. van als je een boek helemaal niks vindt, dan bespreek je het niet. Ja, dan verdwijnt precies. het zelf wel. Dat is een in soort die, die enorme boekenbeer. Ik vond het helemaal niet een. een deze recensie in de groene een puur persoonlijke aanval. Het was een scherpe scheldrecensie. Ja, scheld, sch, uh, uh, scheld recensie, ja. maar dat, dat, dat, dan, dan steun je dus wel eigenlijk het dat het op de man gespeeld is. Nee, ik vond het niet op de man. Ik vind op de man gespeeld als je iemand persoonlijk onderuit haalt omdat maar, hij zijn kinderen Kijk, mishandelt. Schelden er altijd op de man spelen of niet? Sorry. Uh, Schelden er altijd op de man spelen? Ja, dat ligt eraan hoe je het definieert. Ik, ik, ik vind, het was op het boek gespeeld. En een boek is een, een, een, een, hij vond het boek waardeloos. Dat, dat, uh, uh, en dat recht heeft een recensent, de, de opmerking... En maakte dat je objectief moet zijn als recensent. Dat moet je nou juist niet zijn. Max, wat vindt... is jouw mening over het boek? Ja, het is ontzettend kinderachtig van Launtspach. Kijk, ik kan me heel goed voorstellen. Je werkt twee jaar aan een boek. Dat heeft hij net uitgelegd. En er zit natuurlijk allemaal ontzettend veel leed van een redactrice van de uitgeverij. die zegt: kan dit er nog uit? En kan dit weer opnieuw? En dan ben je heel trots dat het uiteindelijk uit is. En nou, dan komt er zo'n nare recensie in de Groene Amsterdammer. Maar. Ja, je, de groene Amsterdammer heeft 12.000 uh, abonnees, geloof ik. Uh, is dat nou, nou, het is een verschrikkelijk argument. Ook als het, als het 100.000 abonnees is. Nee, had, maar goed, je kunnen. verkoopt 100.000, 200.000 exemplaren. Waar heeft Rick Launsbach over te klagen? Mag die arme groene Amsterdammer dan een beetje <laughs> tegenwicht geven? Ik vind het zo kinderachtig daar niet tegen te kunnen. Maar je wil literator zijn, natuurlijk. <laughs> dat, dat, dat is echt. het punt. Hij verraden zich natuurlijk van hij denkt wel degelijk. Ik ben maar een acteur en heb ik eigenlijk wel ja. het recht om een goed boek over Afghanistan te schrijven. En kan ik dat wel? De, de, de, zijn eigen onzekerheid kwam eruit het. Maar dan klapt het extra hard in als iemand daar precies op dat punt zeg maar, uh, gaat, gaat, lopen, gaat lopen stampen. Ja, dat, dat, dat, maar, maar you had it coming. Als je, als je in de publiciteit treedt, of het nou als acteur... of als schrijver of als journalist is... Dat, dan uh, uh, uh, uh, het is het een beetje gek dat ik het zeg. Want ik schijn lange tenen te hebben, hoor ik wel eens van anderen. Maar dan moet je tegen een stootje... Ja, je bent zeker niet uh, minder kinderachtig dan Rik Lansper. maar ik zorg ervoor dat ik... Max Wezel maakt deze redenatie even af. Want de meest kinderachtige ik, mensen... Ik zorg ervoor meest voor meest dat ik mijn afhalen. werk zo goed doe... dat ik niet uh, dat de kritiek langs me afgeleid. Nee, maar iedereen in dat vak heeft dat natuurlijk. Je, je werkt er allemaal hard aan en dan komt het uit... en dan, dan, dan wordt het neergesabeld en dat is, en dat is, is heel goed, naar. klaar. Oké, okay, goed. Even de Rode Hoed, jongens. Zijn jullie daar geweest de afgelopen weekend? Volkskrant, 90 jaar? Ik niet. Nee, ik heb wel het uh, jubileumboek inmiddels gelezen van Annette Mooi. Een prachtig en? boek over de geschiedenis van de volgende. Ja, schitterend. De recente geschiedenis met name, heeft beschreven? Uh, ja, de periode de van de 80? twee vorige hoofdredacteuren... Harry Lokkevier ja. en Pieter Boertjes. Ja, moet je mij horen, Recente, dus ja, nee, Dat zijn in mijn beleving voor ons. zijn ons <laughs> Ja, ja, ja. Maar een het, prachtig boek. Het gaat precies, die, die, die periode van, van die, die twee hoofdredacteuren... en Philip Remarque nu. Um, zijn er grote verschillen in de krant, vind je? Ik, ik, ik kan zelf niet zien, want ik, ik, ik heb het boek niet gelezen, wel de recensies erover en, en uh, dag in dag uit. De, de, uh, um, daar ik, kan de dat, ik kan niet zien dat er een scherpe censuur is na de komst van gemaakt. Er zijn wel, wel ik, ik weet niet of, of zei je niet censuur? Censuur, nee. Ja. nee. De, um, uh, ik, vind, ik vind zelf de Volkskrant dat ik eerst wat aardig zeggen. Ik, ik, vind, uh, ik heb bewondering voor Pieter Broertjes dat die in de tijd dat PCM door diepe daling ging... dat de hoofdredacteuren en de redacties van de bladen van PCM... toen, NRC Handelsblad en de Volkskrant... zich niet mee hebben laten sleuren in het grote graaien van de PCM-top. Daar heb je een boek over geschreven, Kees Schaapman. Een boek over dat grote graaien van toenmalige eigen. En wat is het onaardig dat je over Pieter Boer... hier vind meestal zo'n een aan na. Ik vind dat hij een diffuse krant ja. maakte. En dat vind ik het nog altijd, het boek een diffuse over. krant. Ja. En wat is diffusie in dit verband? Nou, het boek precies? gaat over de, de, dat het een koersloze krant is geworden. Dat, vroeger was het dus een katholieke arbeiderskrant. En daarna hebben ze heel lang achter Joop ten El en Jan Pronk aangelopen. En de P van de A. En nu worstelen ze al een jaar of vijftien met hun identiteit. Willen ze nog wel een linkse krant zijn. Willen ze eigenlijk ook een beetje de, de, de wat rechtse jongeren aanspreken. En, ja, met als gevolg dat het een het heel goed gemaakte journalistieke krant is. Maar hoe hoe zou je die krant dan in de markt kunnen zetten? Nou ja, nee? Zo goed gemaakt, Max. Ik, ik vind met name op het gebied van onderzoeksjournalistiek dat nou, de Volkskrant zijn sporen absoluut niet verdiend heeft. Eerder een paar grote blunders op zijn naam heeft staan. Dat, dat je dat van een grote kwaliteitskrant zou mogen verwachten. NRC heeft daar wel een, een redelijke naam in opgebouwd. Ja, ja, nou, ik lees het met veel plezier. Ik vind ook dat Philip Remark een aantal dingen geweldig verbeterd heeft. Bijvoorbeeld de dagelijkse kunst- en uh, cultuur- en moderne leven-katern V. is echt heel. Up -to date Heel goed erbovenop. Echt prettig om te lezen ook. Alleen hun koersloosheid is uh, een probleem denk ik. Ook voor, voor hunzelf. In Trouw stond zaterdag een stuk uh, over de Volkskrant. Van de Volkskrant zoekt al jaren naar de happy single. En als je dan die mensen op de redactie kent... Ja, dat zijn dan toch wat oudere linkse uh, bierdrinkende mannen. van happy singles. <laughs> ja, het, het klopt en niet helemaal 50 met plus. elkaar. De mensen die het, ja, behoorlijk 50 plus. Dus de mensen die het schrijven... Het uh, klopt niet met die nieuwe doelgroep die ze willen bereiken. En Dat lees je daar ook een beetje aan af. Welke kant zou ze op moeten als het bij jou ligt, Kees Schapen? Ja, daar ga ik zo'n cliché antwoord geven van wie ben ik om te zeggen welke kant de, de, de Volkskrant op moet. Ik, ik vrees wel eens voor de Volkskrant dat hun kracht is dat het NRC Handelsblad niet s ochtends verschijnt. Dat, dat, eh, dat eh, gaat veranderen. Eh, die kans is aanwezig. Dat is welkom. Nee, ze komen we toch in de editie. En ik heb zelf. Eh, Jij ja, werkt met mijn hoofdredacteur Rinus Dus waar ik nog altijd een enorm respect voor heb. Wat je ook verder aan kritiek op hem kan hebben, omdat hij een strakke visie had op wat. Zijn krant uh, uh, zou moeten zijn, hoe die over vijf jaar zou moeten zijn. en hoe je daar naartoe zou moeten koersen. En dat, dat, dat is wat, eigenlijk wat je van een hoofdredacteur verwacht: dat, die, dat die, hij uh, zonder brute ingrepen. Uh. zijn, zijn uh, krant naar die toekomst ja, toe laat zien. Dat is in Nederland die, die is bij de de ook weer iemand, hè, Na vereniging ja, ja, van Ekster, Frits van, die Ekster, van Ekster, van trouw die, ja. Dat is zo'n soort hoofdredacteur die. Uh, niet alles dicteert, maar wel een soort koers. Ja, de plaats van, van, van zo'n blad in Nederland heel goed in de gaten houdt. En daar is de Volkskrant niet zo sterk in de laatste. 15 jaar. Nou ja, überhaupt toch. Ons vak wordt een beetje, heeft een beetje de pest dat goede journalisten vaak slechte leidinggevende zijn. Er zijn niet zo heel veel mensen met uh, en goede journalistieke uh, skills en nee, visie. Nee, goede journalisten zijn vreselijke rollen. Rommelaars. Ze maken stukken kwijt, ze bellen nooit terug... ze, ze, ze, ze hebben geen verstand van personeelsbeleid. Nee, nee, natuurlijk. Moet je in het bedrijfsleven omkomen? Dat maar ik grappen. zou zelf het toejuichen als de Volkskrant weer een soort linkse krant werd. Niet op de dogmatische manier van de jaren zeventig... Ja. Maar, maar een meer sociaal-liberale, maar wel een progressieve krant. Maar zit zit nu wel dat, in die haat dat, tegen de, of de, haat, de, de afkeer van, van alles wat op vakbeweging lijkt. Of nou ten, de, ja, die maar het die is, is ook een krant die, die, die grote dat, stukken ja? van Geert Wilders ja. heeft geplaatst... die NRC... Weigerde, maar ging beelders naar de Volkskrant. Oké, okay, ja graag... dan aan jullie de vraag: wat is links? Want Kees maar jij zegt ze zitten nu enorm te hakken op de, de, de vakbeweging. Um, ja, dat is van oorsprong links. Wat, wat is links dan nog? Wie, wie, wie of wat moet er in die kolom een plek krijgen om nog links te zijn? Het is misschien meer een levensgevoel. Vroeger was links een soort religie, hè. De linkse kerk heet het ook wel terecht. En daar moet je nooit meer naar terugvinden, denk ik. Het was toen gekoppeld aan een groot links, herkenbaar links Ja, maar het was ook te veel gekoppeld aan dat de hoofdredacteur goed bevriend was... met de voorzitter van de FNV of met Wouter Bos. Maar dat verandert je toch niet naartoe? Nee, ik bedoel iets veel pluriformers. Maar wel een soort van links levensgevoel en niet de ene dag knoert rechts... Er zijn een paar is de vijfbegrippen die wel blijven. Daar dag, nee. zou ik niet meteen een journalistieke koers van kunnen afleiden. Maar bij links hoort wel dat, dat er altijd in de inkadering die, die van, van hoe je denkt zit solidariteit, bijvoorbeeld, om een heel oude woord te gebruiken, zit. De, de, dat er altijd de gedachte in zit dat er een soort eerlijkheid in verdeling zit. Dat er een... Ja. Uh, uh, uh, dat, dat, uh... En wat je nu ziet op zo'n redactie, denk ik, maar ook wel bij de, bij de Partij van de Arbeid, of misschien bij de vakbeweging zelf, een soort schaamte voor, jee, we zijn nog voor ontwikkelingssamenwerking, ja. dat, kun je eigenlijk, dat kun je eigenlijk niet meer zeggen, ja. dat is naïef, dat is ouderwets. En ik, ik zou willen dat dat weer terugkwam, dat je gewoon zei, ik ben heel modern, maar ik ben wel voor ontwikkelingssamenwerking werken. Max van Wezen en Kees Schaapman, we praten nog even over één ding door, namelijk de, um, de prijzen van dit weekend. Grote veut prijzen, Edisons, musical Awards, Gouden Kalveren, dat even met uh, die laatste beginnen. Nardin Tjar van Marokkaanse Afkomst, die won uh, een Gouden Kalf voor het uh, beste acteurschap. En Zijn dankwoord klonk zo. Uh, wat ik heel graag wil zeggen, want ik heb ik, een paar maanden geleden last kunnen actie. Nee, laat me even man, please.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 of hij moet een nog veel briljantere acteur zijn dan ik al denk... Of, of je ziet hoe ver inhoud boven vorm uitsteekt. Want je hoort zijn zenuwen, het is niet mooi geformuleerd... maar het, het komt bam bij, bij, bij komt het binnen. Hè? Ja. Eindelijk is iemand ten eerste die niet... begint zijn technicus en zijn schoonmoeder te, te, te bedanken. Sorry, Max, herhaal die even. Vooral bij staatssecretaris Halbe Zijlstra... waarvan ja. ik begreep dat hij minutenlang niet applaudisseerde... niet ging opstaan toen de rest opstond... en oh, ja? een soort plank bleef zitten. Ja. Ja. En wat is dat, denk je? Omdat het kritiek op de regering is en op deze coalitie is. En uh, het ging over de angst van Nederland voor uh, moslimacteurs uh, als hij zelf. En dat, dat komt hard aan, denk ik, in ja, het huidige Den Haag. Ja, of dat dan meteen uh, kabinetsbeleid is, dat is dan weer een andere discussie, lijkt me. Nou, maar zo iemand trekt het zich wel aan, denk ik. En ja, ja. het ging ook over Maxime Verhagen. Ja. Het ging over Geert Wilders. Dus het ging om goede vrienden van staatssecretaris Zijlstra. Denken jullie dat Verhagen dan wel Wilders zich hier iets van aantrekt? Uh, uh, uh, Wilders kan, zou ik me niet kunnen voorstellen dat die zich hier wat van aantrekt. Uh, bij Verhagen weet ik niet hoe dik zijn olifantshuid is. Die zal vrij dik zijn. Want anders... Nee, dat is een hele nee, gevoelige kan man. Hij kritiek. Ja, ja. Oh, maar dat is een hele sentimentele man. Die barst voortdurend in huilen uit. Nee, nee, <laughs> vergis je niet in Maxime Verhaag. Is dat serieus? Ja, ja, ja nee, zeker. Zijn ik, uh, ik dacht dat ik een hoop ironie hoorde, maar nee, nee, nee, nee. Een ik ken hem niet. man die vaak een huilend armband is nee, niet bijbeeld. Nee, mijn echt beeld. Waar. Ja, nee, dat is een man die. Uh, nu weer, als hij dit hoort. Ja, hij zal dus, nee, nee, <laughs> die zal het als zeker. Als hij de woorden van Max van Wees hoort, dan gaat rechter aarde Nederlander gaan huilen. Ik denk het ook. Max van Wees, dank je wel. Nee, nee, we nemen je serieus, Max. Ik geloof het onmiddellijk. Max van Weesel, dank dat je hier was. Komt dit dus bij vrij Nederlandse presentator bij Radio 1, Kees Schaapman, voormalig hoofdstructuur van VPRO Radio. Dank beiden. i know I find you waiting for me even when the rain is pouring down even when i'm in this part of town that you despise i can feel it just by thinking By thinking of you, dear, I can feel it just by thinking of you, dear. Even when you're not that close, you're always near. Ruudam Ramon, de u een cd van deze week. We gaan de Nationale Nieuwsquiz van lunch spelen. Nieuwe week, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Ad van der Hoeven, 56 jaar uit Alkmaar. Welkom. Goedemiddag. Uh, we gaan de, de, de Nationale Nieuwsquiz spelen met jou. Uh, jij bent uh, 56, blind geworden. Ja, klopt. Ho hoe is dat zo gekomen? Uh, ja, door uh, ernstige er, uh, ziekte. non hodgkin heb ik gehad in 2009. Daar zijn uh, erge uh, complicaties uh, bij opgetreden. De, uh, bloeding in mijn ogen heb ik daarvan gekregen. En uh, ja, dat is te laat eigenlijk opgemerkt. Ja, dat en kan dus er... gebeuren. Dat ja. dat als complicatie ja. heeft. Het is al niet zo'n feestelijke ziekte, maar ook ja. dat dan nog. Ja. De ziekte ja. is wel overwonnen? Ja, die is inmiddels overwonnen. ja. Klopt. Goed, je bent dus van, van, van, van hoorbare bronnen afhankelijk als het om het nieuws Uiteraard. gaat. Ja, ja, klopt. Dan wel andere manieren. Uh, uh, lees je met braille kranten, of hoe doe nee, je? Het? Nee, nee, nee. Je luistert naar het nieuws? Ik luister uh, voornamelijk allemaal naar het nieuws. Goed, Shanaals, maar, we gaan kijken hoe ver jij komt. Okay. Uh, je mag de score van deze week openen. Uh, als, jou, als jouw score vrijdag nog steeds de hoogste blijkt, dan ben je de nieuwscanner van deze week. Um, en uh, je krijgt sowieso van ons straks een kleine prijs mee naar huis. Nou, we, gaan, uh, we gaan jouw nieuwskennis testen. Minister Donner, zijn naam gaat al maanden rond. De rode loper uit Voor Donner en Exit Heersbalin. Nou ja, ik denk wel dat ze zonder Piet Hein Donner kunnen. Politici vinden dat hij te zeer verbonden is met de actuele politiek. De Nationale Nieuwsquiz. Ja, nu is dus ook duidelijk dat het partijbestuur achter Donner staat. Wij vinden Piet Hein Donner wel een hele goede kandidaat. Kans is groot dat minister Donner van Binnenlandse Zaken... binnenkort het kabinet verlaat voor een hoge functie. Bij welk orgaan wordt hij genoemd? Ik dacht, die knal je meteen het doel in. Nee. Nee? Kom er niet op. Het is al een hoop over de doel geweest. Raad van State. Ja? ja. Raad van State, vicevoorzitterschap. Daar gaat het over. Tijdens de kabinetsformaties besloten... dat de opvolger van Cenk Willing, een CDA'er moet zijn... Door wie werd Piet Hein Donner een goede kandidaat genoemd... om vicepresident te worden van de Raad van State? Nee. Nee? Nee, nee. ik kon er niet boven. Euh, uh, Rut Petom, de huidige voorzitter van het CDA, noemde hem een goede kandidaat. De derde vraag. Um, de vicepresident van de Raad van State heeft een bijnaam. Hoe luidt de bijnaam van de vicepresident van de Raad van State? Hij komt daar wel niet boven. Nee, ik kan nee? er rijden. Nee, nee, nee. Als ik het zeg, dan denk je waarschijnlijk: oh ja, eh, onderkoning, de onderkoning van Nederland. Ja, dat is altijd, als je dat dan denkt, hè, achteraf. Ja, als je het achteraf, dat is waar. De, achteraf, de wijsheid de achteraf is altijd makkelijker. Goed, um, dat komt namelijk omdat de koningin de voorzitter van de Raad van State is. Daarom wordt de, de, uh, de, de vice-president wel ironisch uh, de onderkoning van Nederland genoemd. Staatsrechtelijk slaat het nergens op, maar het is een, het is een leuke bijna. We hebben nog een nul op de borden staan. Die je ja, er wel vanaf een jaar Ik laat jou een fragmentje horen. De vraag is, wie is hier aan het woord? Ik ben hier uh, ongelooflijk blij mee. Het publiek heeft gekozen. En uh, het publiek heeft gekozen voor een echte oorspronkelijke Nederlands gemaakt musical. Wie is dit dat? Nou, het gaat natuurlijk uh, over de uitreiking van die van Petticoat, denk ik. Maar wie was daar ja. aan, over aan het woord? De musicalman die je daar hoorde, wie was dat? Ik wil nu een antwoord horen, Rad. Ik moet passen. Dat is heel treurig, want dit ga je zeker weten. Dat was Joop van den Ende natuurlijk. Ja, hij uh, mocht de prijs in ontvangst nemen. Dat zei je terecht uh, en helemaal goed voor, de, voor Petticoat. Die music heeft zeven awards gewonnen en hij uh, was daarvoor overantwoord. De vijfde vraag. De award voor Beste Actrice was voor Lone van Roosendaal. Wie won bij De Heren? Uh... Ik wil een antwoord horen, Jan. Ik wil, Ad, ik wil een antwoord horen nu, John van Eert was dat. Won, uh, oh, voor zijn vertolking in musical. <kwijnt> Le cage au voile vol. Ik hoop dat ik het goed uitspreek, mijn Frans, mijn Frans is dramatisch goed. Ik doe mijn best. Je kunt uh, nog vier punten verdienen uh, met uh, hints over een onderwerp uit het nieuws. De vraag daarbij is: wat bedoelen wij? Als je denkt het te weten, dan roep je stop en dan wil ik graag een antwoord horen. Dus je krijgt hints over een onderwerp uit het nieuws, wat bedoelen we? 4. Ik heb mijn naam te danken aan de Nederlanders. 3. Bij mij werden indianen, Engelsen en Fransen buiten de deur gehouden. Nee. Volgens velen sta ik symbool voor een graaikultuur. Eh... Uh... 1. Ondanks massale arrestaties gaan de protesten tegen de financiële wereld bij mij gewoon door. Nee. Nee? Dit was Wolfsfeet. Ik moet me echt een beetje schamen. Joh. Nee hoor, je hoeft je helemaal niet te schamen. We gaan we, de jury heeft zojuist in mijn koptelefoon gesproken... Al, dat wij jou een genadepunt gaan geven. Want het is natuurlijk wel heel erg flauw en makkelijk... om je nu te bedanken en de tweede ronde niet te spelen. Dus we, dat betekent dat jij wel eens gewoon een punt van ons krijgt... om zo de tweede ronde te spelen. We gaan zo met je verder. momentje.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 Met de Green Deals doet het kabinet genoeg aan duurzaamheid. Minister Verhagen presenteert vandaag de Green Deals duurzaamheidsafspraken met bedrijven en de samenleving. Zo worden energiebedrijven verplicht om een bepaald percentage te leveren aan groene stroom. Moet er 15.000 elektrische auto's in 2015 rijden en 1500 windmolens in 2020. De stelling met de Green Deals doet het kabinet genoeg aan duurzaamheid. Bent u daarmee eens of oneens SMS naar 7070, dus 7070, dat kost 50 cent. Je kunt ook gratis bellen op 0800-1101, 0800-1101. U kunt stemmen op www.stand.nl of twitteren hashtag standpunt. Dirk Samson, PvdA, Tweede Kamerlid, is de gast. Met de Green Deals doet het kabinet genoeg aan duurzaamheid is de stelling. Ad van der Hoeven, we gaan 90 seconden lang jou nog plagen. Uh, ja. Laat je niet afleiden, Ad. <laughs> dit gebeurt vaker. Het is thuis duizend, duizend keer makkelijker dan hier. We weten het. Maar vertrouw op jezelf. Komt ie, 90 seconden lang. De nationale nieuwsbist. Welk wereldrecord is gisteren in het instituut voor beeld en geluid in Hilversum verbeterd? Uh, televisie kijken. Heel goed. Boven welke plekken is er nu ook sprake van een gat in de ozonlaag? Tempo wat? Ja, pas. Noordpool. Welke vogel is dit jaar in Nederland opnieuw het meest gezien tijdens de Europese Vogelteldag? Pas. De Spreeuw. Koningin Beatrix was zaterdag aanwezig bij de heropening van welk museum? Scheepvaartmuseum. Heel goed. Bij een inleveractie bij de politie in Amsterdam zijn vooral wapens uit welke oorlog ingeleverd? De, uh, Eerste Wereldoorlog. Tweede Wereldoorlog. Anouk won bij de vrouw, maar wie won bij de mannen de Edison Popprijs? Uh, Marco Besato. Rob Denijs. De, de krantenwebsite van welke uitgever zijn gisteren uit de lucht gehaald vanwege een virus? Welke uitgever? Wegener. Op de Veluwe zijn 21 mensen bekeurd voor het verstoren van de paartijd van welke dieren? Pas. Herten. Van wie verloor Feyenoord de thuiswedstrijd met 0-3? De, Aden Is goed. Wie wil het homopest-meldpunt van de k overnemen? Pas. De Ombudsman. In welke stad protesteerden 35.000 Britten tegen premier Cameron? Cameron. Eh, uh, Londen. Nee, Manchester. De oppositiepartijen van welk land hebben de beginselen vastgelegd... voor de nieuwe Nationale Raad? Pas. Syrië. Welke groente is in het programma Vroege Vogels gekozen tot populairste groente? Welke groente? Lof. Asperge. Treinverkeer rond welke stad lag zaterdagavond ruim een uur stil door een lekkage? Den Haag. Dat is goed. Wie opende vandaag in de Amsterdamse beurs de hernieuwde handelsvloer? Uh, maxima. Yes. Nou, je kan met opgeheven schouders dit pad alsnog verlaten. Vijf had je er goed. Vijf punten ga je de quiz mee verlaten. Daar zou je geen week winnaar mee worden. Dan ik wil je hartelijk danken dat je was. Als het eh, wel doen. Dank je wel. Wij zijn straks terug bij het tweede deel van Lunch na het NOS Journaal. Ik geloof. Ik geloof, ik geloof. Ik geloof in de mensen.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 Mogelijk gemaakt dankzij steun van het Mediafonds en de NPO. Millennium. Elke werkdag om kwart voor 1 s'nachts. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Pensioen Driedaagse! Wat weet jij over jouw pensioen? Tijd voor actie! De Pensioen Driedaagse. Van 6 tot en met 8 oktober.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 Dit is Radio 1.